Nik Holland en het Kolibri mysterie Een spannend detectief luisterspel door Ronald Patterson. Muziek, van van der Green. Drums Louis Belson Spelleiding, René Metsenmakers Zevende deel de Grote Autorace Dat Colibri je laat groeten en je verzoekt mij een lift te geven. Stap in. Nee, niet achter het stuur. Daar, ja. In je eigen belang hou je erg koest. Het begint al stil en licht te worden. Blijft ze nu toch. Meneer Holland, veronderstel ik. Wat betekent dat? Dat u het genoegen hebt eindelijk kennis te maken met Colibri, meneer Holland. Daar hebt u immers al zo lang op gewacht. Nee, nee, nee, nee. Zoek maar niet hoe je er kunt tussenuit knijpen. De kansen zijn 2x0, mijn waarde. Het doet me buitengewoon veel genoegen u hier alleen te vinden. Denk nu maar niet dat u me bang kunt maken, heerschap. U bang maken? Hoe komt u erbij? Iemand die zoveel belang in me stelt. Om u bang te maken kom ik helemaal niet. Wel om u koud te maken. Koud, meneer Holland. Dat is dan best mogelijk, maar... eer het zover is, wil ik het toch dit zeggen. Je mag dan alle plastieke masker dragen en je stem verdraaien... Ik weet heel precies wie je bent. Zoveel zo te beter dan weet je tenminste wie je heeft neergeschoten. Het is zover, Holland. Uh. Uh. Oh. Waar is hij? Hoort is hij? Waar is hij? Waar is hij? Waar hebt hem Waar is hij? hij? is een Waar is hij? handig van die kerel om hij? Waar is uit te is ik durfde geen twee keer meer vuren het is voor jou te raken. Nou, ik geloof dat ik maar net op tijd in Kromer arrivist. Ja, zegt u dat wel. Ik zag u wel komen, maar ik begon te vrezen dat er maar net op tijd zou zijn... om uw deelneming te betuigen aan, aan de naastbestaande. wie was het, Holland? Hij zei dat hij Colibri was. Colibri? Wel Ik toren... Niet te vlug, zei Brandon. Hij zei dat hij Mr. Colibri was, maar hij was het niet. Maar hoe kun je daar zo zeker van zijn, Holland? Maar niet even, ik van me. Ik geloof dat ik weet wie Colibri wel is. En die meneer was het in geen geval... Maar apropos, Sir Brandon, waar is mijn weduwe? Is ze niet met u meegekomen? Nee, is ze dan niet hier? Nee, dan had ik haar heus wel gezien. Maar dat is eigenaardig. Op de politiepost in Kromer zeiden ze me dat ze daar... hoogstens half vijf was verdrokken en het is nu over half zes. En ze is er met de auto heen. Wat zeg je, Holland, met de auto? Dat is veel donder, Sir Brandon. En dit keer heb ik haar ja. weggestuurd, ikzelf. Nee, nee, alles. Al het materiaal dat je hebt. Juist. Tot voorbij Kingsling. Daar pakt Holland over. Wat zeg je? Nee, vanzelfsprekend bedoel ik meneer Holland niet. District Holland, district. Je kent je Engelse uitdrukkingen toch? Oké. Okay. Ja, ja, de kustwacht is verwittigd. Excuseer, ik moet voortmaken. Ja, ja, je hoort van me. Dag, ik uh, Ziezo, heren. Meer kan ik geloof ik niet doen. Maar het wordt zoeken naar een naald in een hooiberg. Ja, dat vrees ik ook. Anderhalf uur bijna. Ze kan zowat overal zitten, in en buiten, Norfolk. Onze wagen neemt de richting zuid, de weg naar Londen op. Dan rijden we zover samen. Dat is misschien niet wenselijk. Mag ik het volgende voorstellen? Ja, doet u maar. U neemt de grote baan en wij de slechtere wegen... die ongeveer dezelfde richting uitgaan. Op die manier kammen we de zaak tweemaal uit... Als mevrouw Holland werkelijk ontvoerd is en mijn Arie probeert te krijgen per auto, maken we toch wel een kans. Kijkt u even hier op de kaart. Ja. Wij rijden over Walsham en u over Ailsham tot Noordwijk. Tot aan de splitting van baan 149 rijden we vanzelfsprekend samen. Er is geen andere weg. Zullen we nu maar dadelijk vertrekken, heren? Elke halve seconde is kostbaar. De gewikste kerel, die commissaris Perling. Maar nog erg jong. Hij zou scherper moeten leren toekijken. Hij is wellicht beter in het organiseren dan in het deduceren. Heb je een idee van waar we nu ergens zijn, Holland? Ja. Waarschijnlijk op een paar kilometer van Eilsham. Het dorp aan de rechterkant de blikkeling zijn. Oh, we worden opgeroepen. Holland, wil jij even op dat rode knopje drukken... en dan straks de microfoon mond houden? Ja. Lastig dat we alleen voor staan, Holland. We willen op het stripje in het handvat van de micro drukken, telkens als ik spreek. Nee, ja. Hallo MS4, hallo MS4, hier PT-77, en Fox. Ik hoor u uitsteken, spreekt u maar over... Sir Brandon, ik kreeg zojuist bericht door... dat de wagen van meneer Holland gevonden is in de buurt van NDM. Hij stond in een wijn wat was leeg. Ik heb opdracht gegeven naar sporen van een tweede auto te zoeken... waarin men zeer waarschijnlijk overgestapt is. Over... Dank u wel, Spuiling. Waar ligt Entingham ergens? Kunnen we voorbij rijden? Hallo, PT-77. Entingham ligt op een zevental mijl bezuiden Kromer op de weg naar Eersham. Of beter, bezuiden de weg. Dit was onze route en we zijn er natuurlijk al ver voorbij. U denkt u dat het gewest is terug te keren? Over. Dat zou ik in geen geval doen, sir, Brandon. De plaats waar de auto gevonden werd wijst erop dat ze de weg naar Londen genomen hebben. Hallo, MS-4. Nee, we zetten onze tocht voort. Kunt u ervoor zorgen dat de wagen van meneer Holland in Londen geraakt? Als hij behoorlijk onderzocht is wel te verstaan. Over. Doet u geen moeite, mevrouwtje? Dit wagentje is uitstekend voor zijn doel geschikt. Het heeft maar twee deuren en als u eruit wil, zal u dus langs mij moeten passeren. Zet dat toch een raapje open? <laughs> Allicht, ja, dat u zou kunnen gaan gillen. Maar zie je dan niet dat ze nog altijd in bezwijming ligt? Dat is ook de bedoeling geweest. Je mag blij zijn dat ik jou ook niet in behandeling heb moeten nemen. Jij bent alleen maar een nieuwsgierig juffie. Zij is een verraaier. Wat ga je met ons doen? Afleveren bij de baas, wat dacht je? Welke baas? Genoeg gekletst. En met die oude kolonje mag je wel wat meer ophouden. Stinkt hier als de pest. Nee, je moet niet kijken. De achterraampjes gaan niet open. Het is maar een goedkoop wagentje, maar het rijdt hard. Ach, ik krijg pijn in mijn nek met Mij telkens opzij te kijken als we iemand passeren zouden aan doen. En rijdt u niet wat erg hard? Ja, mogelijk Nick. Maar ken jij een andere manier om zo snel mogelijk zoveel mogelijk weg af te leggen? Ja, ja. eigenlijk wel gek dat we Celia en Brian nog niet ingehaald hebben. Behalve we Speuling werden dus ze maar enkele minuten voordat wij de post verlieten vrijgelaten. Hebben we misschien een andere weg genomen? Waarom zouden we slechter nemen? Nu, als we nooit iets met Speuling contact krijgen, kunt u het misschien wel even vragen. Tussen twee haakjes, toen hij in Kromer arriveerde, werd Brian en Celia ondervraagd. Bent u daar even bij tegenwoordig geweest? Nee, veronderstel ik. Nee, natuurlijk niet. Ik wilde zo vlug mogelijk in taaguit geraken. Ik heb nog altijd de gelegenheid niet gehad... ...te vertellen dat er weer meer nieuws over chantage... ...uit de Glen Morris Studios is gekomen. O, dat is interessant. En? Ja, een paar dametjes hebben zich aangemeld. Gek eigenlijk dat er meer vrouwen dan mannen... ...het slachtoffer werden. Er was een Winnie Byrne, een Donnelly ...en een Minerva van Ja, die naam heb ik trouwens meer gehoord... En allen noemde Otto van Haal. Ja, dat is wel mogelijk. Wie van Minneveur is een filmster met naam. Ja, ja. ja, Zeg, zei Brandon, maar daar schiet me plots iets te binnen. Silier mm -hmm. en Brian Leverding werden door mevrouw naar de politiepost gereden. We kunnen hen dus onmogelijk inhalen, want een auto staat nog altijd bij taaluit. Ofwel zijn ze er te goed heen Nee, nee, nee, Holland. Spuiling zou hen naar hun wagen laten rijden met een politieauto mm -hmm. zodra de ondervraging afgelopen was. Ah, juist, juist. Kijk, zeer Brandon. Ja. Dat moet nodig zijn, daar in de verte. Hmm. Wachten we daar op de wagen met Sparling of niet? Oh, miss. Mary, ben je bijgekomen? Ja, ik ben al een hele tijd weer bewustzijn. U bent dus mevrouw Holland. En ze hebben u ook de pakken gekregen. U ziet het er natuurlijk anders uit. Maar toch wil ik u zeggen, pas op mevrouw Holland. Colibri deist voor niets terug en zijn hand langer zeven met. Maar wie is Colibri, meneer Ja, dat weet ik ook niet. Maar laat u me vlug zoveel mogelijk vertellen. Als u de kans krijgt om weg te komen, dan kunt u de politie helpen. Ik heb zelf eens tot die afwesterstwende behoord. Daarom kon ik niet naar de politie gaan. Daarom loog ik wat mijn grootvader betreft. Omdat uw man niet zou denken dat hij in een val werd gelokt. Ik was figurante in de Glenmory Studios. Die kerel hiervoor is zo de haring. Hij werkte onder de naam van Orson van Hoog. Wel, ben je bijgekomen, Mary, liefje? Nee, ze is nog steeds bij de bewustzijn. Oh, beste ik had wat zater, mis Ik had wat geknoeid En daarop chanteerde hij me. Omdat ik straatarm was, maakte hij me zijn medewerkster. Dat bracht me nog meer opzij. Ik moest onvoorzichtig heren aan de haak slaan en hen dan compromitteren. Ja, ik weet wat u over me denkt. Ik heb heel slecht geleerd, Toen ik zou de ik leerde kennen. Hij werd ook een van mijn slachtoffers. Toen ik werd verliefd op hem. Dus toch, liefje. Zo, zo. Goeie rust gehad? Geen gekheden en geen gepraat, begrepen? Zeg eens, milady Holland, waar denkt u eigenlijk dat u edel heen gaat? Make-up is overbodig, hoor. Loop naar de pomp, kerel. Ik doe net of ik mijn neus poeder dan kan ik onze gezichten met mijn tas verbergen. Hij kijkt in zijn spiegeltje. Stuurde dus Sir William werkelijk dat gekke brief in aan mijn man, Miss Rache? Hij moest, dan ben ik er aan het leverding. Dat was een grote, of op één na grote man. Ze dachten dat meneer Holland ons op de elen zat. Twee dagen tevoren waren zij hem ook al tegen het lijf gelopen. Ongelukkig toeval waarschijnlijk. Toen besloten Sir William en ik te ontsnappen naar Zuid-Amerika. Maar het lekte uit en... Gelukkig dat ik je nog tijd heb pakken, heb Poto. Een halve kilometer verder is de weg afgezet. Je komt er niet door. Missrushing Vlug, ik smijt een poederdoos in je gezicht. U springt over de lege zeten naar buiten en glilt zo waar u maar kan. Nu. Zodamme, <coughs> auto, Wat betekent dat? Kijk uit. Jult, je hebt haar in de bos geraakt.